8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Waarde koophuis daalt, maar de belasting stijgt. Eurolanden zoeken steun bij IMF. Een grote zoekactie naar resten van vermist jongetje. De meeste woningbezitters krijgen volgend jaar te maken met een verhoging van de onroerende zaakbelasting, terwijl hun huis minder waard wordt.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 Zes medewerkers konden een tijdje geen kant op. In de loop van de avond vertrokken de bezetters. Ook minister Rosenthal heeft de bestorming scherp veroordeeld. Iran moet instaan voor de veiligheid van buitenlandse diplomaten, zei Rosenthal in Washington, waar hij met premier Rutte een bezoek bracht aan president Obama. Rosenthal zei dat hij zich grote zorgen maakt over Iran.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 En politie en recherche doen op dit moment een grote inval... in het clubhuis van de motoclubs Satudara in Tilburg. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een inval wordt gedaan... maar willen het belang van het onderzoek niet zeggen... waar de politie naar op zoek is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 Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt morgen een graad of 10. AMB verkeersinformatie. Op de kopaf nu 100 kilometer file. De meeste plekken een normale spits. Op de A7 vanuit Horenaar-Zaandam... zat tussen Pummer en noord en Weidewormen 5 kilometer. Daar heeft een kapotte auto gestaan op de linkerrijstrook... maar de weg is nu weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 8 kilometer. En op de A28 naar Utrecht staat tussen Amersfoort-Vathorst en Maren 9 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. De N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg die is dicht tussen Loon op Zand en Tilburg-Noord. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Time to yacht 1...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, Groot-Brittannië haalt het ambassadepersoneel weg uit Iran. De minister van Bijsterveld van Onderwijs... wil dat ouders zich meer met hun kinderen gaan bemoeien. Het is weer een dag van slecht nieuws voor de financiële wereld. Zo is de Rabobank lager gewaardeerd door Standard Poor's... al is dat volgens Rabotopman Brugging niet onverwacht. We wisten dat banken niet meer triple-E gereed zouden kunnen zijn... Dus dat dit een onvermijdelijke uitkomst was, dat wisten we. Ja, en de ministers van Financiën weten nu ook... dat het steeds moeilijker wordt de crisis te bestrijden. Dus gaat het vandaag over... Euro. Euro. Euro. Euro. Euro. En de eurocrisis, want die wordt steeds meer merkbaar. De eurozone twijfelt aan de eigen oplossingen. Banken worden afgewaardeerd... en de Rabobank verliest dus die unieke triple-E-status. Hoogleraar Economie Ivo Arnold, Goedemorgen. goedemorgen. Wat zegt dat voor u, dat de Rabobank zelfs zijn status verliest? Nou, het was toch wel een beetje raar dat een bank een triple-E-status had, hoor. Want een bank is toch een, uh, een bedrijf dat heel erg vervlochten is... met de economische en de financiële omgeving. En uh, als het daar misgaat, dan kan een bank altijd geraakt worden. Dus ik vind die, uh, die nieuwe rekenmethode van S&P eigenlijk wel logisch. Ja, logisch, maar het geeft wel aan dat die spiraal neerwaarts gaat. Ja, maar wat dat betreft bevestigt zo'n rating agency eigenlijk wat er gaande is. We wisten dat het heel slecht ging in de bankenwereld. En die onderlinge verknooptheid die maakt dat het ook makkelijk overslaat van instelling naar instelling. Dus wat dat betreft is er niet heel veel nieuws. Stenaar de Poors kijkt natuurlijk naar de bank. En dan vooral naar, nu ook naar de landen hè, waarin die banken actief zijn. Brugging gaf dat ook aan. Dat is eigenlijk de voorname reden waarom ze nu die triple E-status kwijtraken. Dat de bank in Nederland staat. En dus in de eurozone. Die landen die zitten in grote problemen. De oplossing komt er maar niet. De crisis escaleert. De economie zakt weg in een recessie. Hoe um, gevaarlijk is het dat banken het steeds zwaarder krijgen? Het is heel gevaarlijk en die, uh, ja, het, het feit dat het schuldenprobleem niet wordt opgelost... maakt dat de banken steeds uh, kwetsbaarder worden. Dus wat dat betreft is het echt hoog tijd dat die schuldencrisis wordt opgelost. Want alleen het bankenprobleem oplossen, uh, dat is eigenlijk het dweilen met de kraan open... zolang het onderliggende schuldenprobleem niet is opgelost. En waar zit het dan in? Waarom is het zo gevaarlijk voor die banken? Nou, omdat die nog steeds in Europa uh, heel veel staatsschuld uh, op hun balans hebben. En dat moeten ze gaan afwaarderen en dan gaat het kapitaal om, omlaag. En dan kun je wel zo zeggen, ja, dan moeten de overheden er weer met meer kapitaal... ...kapitaal instoppen, maar dat hebben die overheden ook niet. Dus uh, wat dat betreft zijn de banken het meest geholpen... ...als je het schuldenprobleem nu eens een keer uh, groot aanpakt. Ja, en groot aanpakken, dat willen ze dan uh, doen via dat noodfonds, het EFSF. Maar de ministers van Financiën gaan gisteren tot de conclusie gekomen... ...dat ze dat niet vol kunnen krijgen. En roepen nu de hulp in van het IMF, Internationaal Monetair Fonds? Vindt u dat een goede oplossing? Nou, ik vond het weer teleurstellend wat er gisteravond uh, uitkwam. Men constateert dat men in de huidige marktomstandigheden niet aan die duizend miljard komt. Dat het veel lager zal zijn. Men is zelf niet bereid daar meer geld in te stoppen. Dus men kijkt weer naar anderen, zoals het IMF. Hm. Ik denk op zich dat het IMF wel een rol kan spelen hierin. en een nuttige bijdrage kan leveren. Maar het is toch bedroevend dat de Europese regeringsleiders steeds naar anderen kijken. Ja, we, de, naar anderen kijken. Er werd inderdaad ook op, op China en Brazilië gerekend, hè? Was dat. Een beetje naïef. Nou, dat is de afgelopen uh, maanden al naïef gebleken, want die staan echt niet te trappelen om te investeren in een eurozone waar leiderschap ontbreekt. Maar u zegt, het is teleurstellend. Is het niet zeer realistisch um, om te beseffen dat geen enkel land zich zijn vingers wil branden aan de eurozone op dit moment? Ja, dat, dat lijkt me heel realistisch gegeven het gebrek aan leiderschap. En ik denk uiteindelijk dat je toch uh, als Europese leiders onderling uh, moet besluiten om uh, meer een eenheid te vormen. Meer te staan voor elkaars schulden. En ik denk dat in deze hevige brand ook de ECB uh, zijn werk zal moeten doen. Namelijk ja. zal de ECB toch die staatsobligaties moeten gaan opkopen? Ik denk uiteindelijk wel. En ik denk dat het wachten is op een signaal van de politiek. Ja, dat wil de politiek niet. En zeker niet in Duitsland en Nederland. hè? Ja, dus ze, ze laten het weer heel spannend worden en uh, uh, ik denk dat uh, uh, hopelijk op 9 december, wanneer er weer een uh, top is, dat er dan wel een doorbraak plaatsvindt, want uh, het duurt nu toch wel erg lang. Ja, en uh, geeft u ook aan van, nou dat is wel de uiterste datum, want anders dan wordt het serieus? Nou het is al serieus, maar wordt het nog ja, erger? maar dat zeggen we steeds hè, en er zijn er een heleboel topder toppen geweest en uh, uh, er zou er best nog eens eentje kunnen komen. Uh, maar met de ontwikkelingen van de afgelopen weken op de obligatiemarkt... met een Duitse veiling van staatsschuld die mislukt is... Uh, wordt de urgentie toch wel heel hoog. Hoeveel overlevingskansen geeft u de euro en de eurozone nog? Ik ga nog steeds ervan uit dat de eurozone blijft... omdat het in ieders belang is en het alternatief is nog afgrijzelijker. Um, dus ik ga ervan uit dat op het laatste moment... regeringsleiders uh, tot bezinning komen. Um, maar dat is een rationele uh, gedachte. Wishful dus, uh, thinking misschien wel, meneer Arnold. Uh, het is natuurlijk een zeer explosieve situatie... waarin ook uh, verwijten, onderlinge verwijten verwijt, tussen landen... een rol kunnen gaan spelen. Bent u nog niet van mening veranderd, net als meneer Hogevorst... voormalig minister van Financiën, dat de euro nooit ingevoerd had moeten worden? Nou, Ja, maar dat is, dat is uh, achteraf gepraat. Hè? Als, als we uh, toen wisten wat we nu weten, hadden we het anders gedaan. Maar ik denk nog steeds dat gegeven de huidige situatie... het voor de deelnemende landen in hun eigen belang is om hervormingen door te zetten. En uiteindelijk worden landen als Italië en Griekenland daar ook beter van. Dus in de, in de situatie waarin we zitten, denk ik dat doorgaan de beste route is. Natuurlijk, als je in 1999 had kunnen voorspellen wat er zou zijn gebeurd... dan was je die euro waarschijnlijk met een kleinere kopgroep begonnen. Maar dat is achteraf gepraat. Hoogleraar Economie Ivo Arnold, hartelijk dank voor uw analyse. Graag ja, gedaan. Goedemorgen. En wij gaan door naar de onenigheid tussen Iran en Groot-Brittannië. Groot-Brittannië trekt zijn ambassadepersoneel terug uit het land. Aanleiding is natuurlijk de bestorming van de Britse ambassade in Teheran... gisteren door Iraanse demonstranten. Zes ambassademedewerkers konden een tijd lang geen kant op. Na enkele uren verlieten de demonstranten de ambassade ook weer. Correspondent Arjen van der Horst in Londen, Arjen... Het terugtrekken van ambassadepersoneel is een vrij heftige stap. Lopen de Britten echt gevaar? Of denken ze dat in ieder geval? Zo oordeel is dat wel uh, natuurlijk. Want gisteren zagen we al het ministerie van Buitenlandse Zaken... alle Britse onderdanen die in Iran wonen... adviseren maar beter binnen te blijven, niet de deur uit te gaan. Zo dreigend ervoren ze dus de situatie. En ja, vanochtend hebben ze dan dus besloten... om in ieder geval een deel van het ambassadepersoneel uh, te verhuizen. Het is dus nog niet duidelijk of alle ambassadepersoneel... Uh, uh, wordt verhuisd naar, uh, naar, terug naar Groot-Brittannië. Maar uh, vana, vanochtend vertelden ze dat in ieder geval al enkele leden van, het amb van de ambassade... op uh, de luchthaven in Teheran staan klaar om uh, naar Londen gevlogen te worden. Denk je dat er nog meer reacties zullen volgen vanuit Groot-Brittannië? Die zijn al aangekondigd. De minister van Buitenlandse Zaken, William Hake die zei gisteravond in de reactie op de bestorming... Dat dit incident ernstige gevolgen zou hebben. Wat die gevolgen dan precies zijn, ja, dat wordt vandaag bekendgemaakt. Heek is vandaag op een bijeenkomst van alle ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Uh, daar wordt i, i, i, i, dit is een, een, een, een, een punt op de agenda, een belangrijk punt op de agenda. En enkele voorstellen die circuleren, is dat uh, alle uh, EU-ministers van buitenland. Uh, alle, sorry, alle EU-ambassadeurs die in Teheran aanwezig zijn zich misschien wel zullen terugtrekken als reactie op dit incident. De Fransen die willen misschien nog een stap verder gaan. Die pleiten al een tijdje voor een uh, olieboycott van Iran. Uh, Duitsland die kan zich daar ook wel in vinden. Londen tot nu toe was er nog niet helemaal over uit. Maar het kan nu zijn door dit incident... dat ook Londen over de streep wordt getrokken. En dat is een sanctie die veel meer impact zal hebben op Iran dan. De eerdere sancties die we deze maand zagen. Londen die bijvoorbeeld Britse banken verbood... om nog zaken te doen met Iraanse banken. En misschien worden die sancties dus vandaag verder aangescherpt. Nou, dan nog maar eens naar Thea is correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, hoe zal Iran reageren op deze reactie dan weer van Groot-Brittannië? Ja, Iran heeft uh, vanochtend al bij monden van de voorzitter van het parlement gezegd... dat uh, de Britten toch vooral niet... Uh, in de bestorming van de ambassade een aanleiding moeten zoeken... om, uh, om Iran nog, uh, nog verder in de hoek te zetten. Uh, parlementsvoorzitter Ali Larijani die zei dat uh, de studenten ze gewoon niet meer konden beheersen. Zo woedend waren ze over alle Britse maatregelen... die genomen waren tegen, tegen Iran. Dus uh, iedere maatregel die komt... of het nou gaat om een olieboycott of nog meer financiële uh, sancties tegen Iran... ja, die zullen zeker met dit soort, uh, met dit soort bewoordingen worden ontvangen hier. Ja, nou we hebben het natuurlijk ook uh, wel over zichzelf afgeroepen. Hè? Zo, zo spontaan was die actie natuurlijk gisteren niet. Hebben we van alle kanten en ook van jou gehoord. Iran had ook al net een wet aangenomen die het mogelijk maakte... de Britse ambassadeur uit te wijzen. Waarom was dat? De Iraniërs waren dus boos over die, over die Britse beslissing die Arjen net ook al noemde. Om, de, om, de, om, om, om niet alleen de Britse banken, maar eigenlijk iedereen in Engeland. geen transacties meer toe te laten staan met, met Iran. Dat was voor de Iraniërs een beetje de druppel. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de opperste leider Ayatollah Khamenei. vorige week heeft gezegd dat Iran zijn. ...positie tegenover het Westen wil gaat, uh, gaan veranderen. Uh, hij heeft gezegd van... ...wij gaan dreigementen vanaf nu met dreigementen beantwoorden. Nou, uh, die wet om, uh, die dan aangenomen is... ...die dan oproept tot het uitzetten van de Britse ambassadeur... ...is daar een voorbeeld van. Ja, wat er gisteren gebeurt... ...is ook een voorbeeld van Irans onverzettelijkheid. Relaties wil hebben met het buitenland. ja, dan ga je natuurlijk niet een ambassade binnenvallen. en nou, nou helemaal niet een, een woning van, van de ambassadeur. en andere diplomaten. Dus de Iraniërs geven hier maar hun visitekaartje af. Ze zeggen feitelijk: euh, Ja, euh, bedankt beste, maar wij willen niks met jullie te maken hebben. En euh, zoek het maar uit. Hmm. Arjan, nog even naar jou. Jullie zeggen het eigenlijk allebei. Hè? De wrijving tussen beide landen is niet van gisteren. Hoe komen de verhoudingen tussen beide landen zo slecht? Tot hoever gaat dat terug? Eh, dat gaat misschien al terug tot de 19e eeuw. Uh, de, de, de Britten en Iran hebben altijd wel een gespannen... Relatie gehad natuurlijk. De afgelopen jaren is dat alleen maar erger geworden. In 2009 werden er ook al sancties afgekondigd. Herinner ik nog het incident waar Britse mariniers gevangen werden genomen door uh, de Republikeinse garde in Iran. Nou, dat leidde toen ook tot oplopende diplomatieke spanningen. Dus er is een lange geschiedenis van uh, wrijving tussen beide landen. En vandaag is dat echt tot een uh, climax gekomen. Goed. Arjen van der Horst in Londen en Thomas Erdbrink in Teheran. Mocht er meer nieuws zijn vanuit Iran of vanuit Groot-Brittannië... dan hoort u dat op Radio 1. Ja, zo praten met Philippe Schone Schonejans. Hij heeft de robotarm ontwikkeld... waarmee André Kuiper straks in de ruimte gaat werken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staat nu zo'n 110 kilometer file. Uh, dat zijn er minder dan gebruikelijk op woensdagochtend. Er is wel veel vertraging op de A28. Eerst de A7 vanuit naar zaandam Bij Weidewormen staat 5 kilometer. Er heeft een kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. En de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 8 kilometer. Dan tot slot de A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen staat 6 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half negen, gauw door naar Joris van der Kerkhof. Die gaat vandaag terug naar de schoolbanken. We zijn langs scholengemeenschap in Rotterdam, Prinses Irene School. In de lerarenkamer, we lopen even naar de kantine, denk ik. Ja, zeker. De aula. De aula, waar veel leerlingen zitten te wachten. Wat aardig allemaal zitten te wachten totdat ze de klas in kunnen. Dat ziet er uh, betrokken uit. Betrokken leerlingen? Ja, natuurlijk. Maar we hebben fantastische kinderen. En uh, die vinden het altijd leuk om hier uh, op tijd te zijn. Uh, de meeste dan. <lacht> we hebben wel wat laatkomers, hoor. Maar, uh, en die mogen dan gewoon ook gelijk naar binnen... Spullen in een kluisje of een jas uh, weg en dan, uh, dan zitten ze hier uh, te wachten tot de dag gaat beginnen. Ja, zo enthousiast zijn ze nou. U bent ook enthousiast, uh, Han Hoordek, directeur van deze school en nog twee andere vestigingen uh, ook. Ook enthousiast over ouderparticipatie. U zegt, hè, de, de, de minister die gaat er over een half uurtje nog uitgebreid uh, over praten ook. Uh, u zegt blij dat ze ermee komt met, uh, met dat voorstel, want wij zijn er al jaren mee bezig en merken uh, hoe goed het werkt. Die, die, die participatie. Peter de Vries is van het bureau CBS. Onderwijsontwikkeling en advies. U houdt zich niet alleen als ouder... maar gewoon ook als betaalde kracht bezig met die participatie. Ook bewust van hoe belangrijk het is. Maar ook wel wat kanttekeningen. Wat is de belangrijkste kanttekening die u hebt bij wat de minister zegt... Nou, de belangrijkste kanttekening is dat, uh, dat je uh, als school vooral uh, moet willen dat je investeert in oude betrokkenheid. Dus, je, uh, dus het gevaar wat ik soms zie is dat scholen er wat tegenaan hekken. En dat kan ik me ook voorstellen. Ik bedoel, het, is, het komt ook op je af. Maar als je, als je er goed in investeert, dan levert het... en de school, maar vooral de kinderen en de leerlingen levert het wat op. Veel scholen durven niet goed te investeren. Nou, durven niet te investeren. Ze zijn bang dat, dat er iets is wat er weer bij komt. En uh, uh, nou, het, is een, uh, het is ook iets nieuws wat er, wat er op, op ons afkomt vanuit de omgeving. Van, uh, je hebt iets met je omgeving te maken. Dus ja, mijn advies zou zijn, ga vooral met de omgeving in gesprek. En met de ouders in gesprek. En je zult zien dat iedereen er beter van wordt. Dus het, het komt er niet bij. Maar het is gewoon... snap, snap u de angst van, van, van scholen en van... van docenten persoonlijk, dat dan krijg je van die, van die ouders die het allemaal beter weten. Uh, nou ja, u, u zelf of ik, kom op zo'n school en uh, wij weten het allemaal beter. En dan word je wel uh, aangesproken op eigenlijk je eigen kracht als docent en dan word je onderuit gehaald. Ja, ja, als je het zo ziet, dan is het, dat, dat snap ik heel goed inderdaad. Maar ik denk dat de, de, de, de crux zit hem in het verhaal dat je het omdraait... en dat je met je omgeving wil samenwerken. En dan verdwijnt die angst ook vanzelf. En dan, dan zie je dat, dat, nou, dat je, echt je leerlingen daar beter voor worden. En dan durf je ook uh, uh, met ouders die inderdaad misschien wat overassertiever zijn uh, daarmee om te gaan. Ik denk, ik denk dat we echt uit de, uit de, uit de tegenstelling moeten van wij uh, zij denken... maar dat je, dat je er gezamenlijke verantwoordelijkheid van maakt. En dan is zo'n directeur als, als Hordijk, zoals hij hier staat, in al zijn rust... En met die vriendelijke ogen en met die glimlach die er dan nu opkomt. Dat is eigenlijk het beste wat je kunt hebben. Kom maar, komt allemaal wel goed. En, en maak vooral contact aan het begin van het jaar. Dus uh, uh, zorg voor, voor een, een, een, een kennismaking aan het begin van het jaar met iedere ouder. En dan zul je zien dat je ieder ouder ook meekrijgt. Hebt u nog iets met ruimtevaart? Met ruimtevaart? Nee, dat, dat niet. Maar We hebben wel ruimte nodig in onze scholen. Want vierkante meters zijn heel belangrijk. En schoolhuisvesting, dat ligt niet zozeer bij de minister... maar meer bij de gemeente. Maar dat is wel een item waar we het nog wel eens over willen hebben. Maar over ruimtevaart, daar gaat het nu in de uitzending over. Dan gaan we daar zitten, gaan we daar naar luisteren. En daarna gaan we ook weer luisteren als de minister erbij komt. En dan gaan we haar nog eens wat vragen stellen. Is goed, gaan we doen. Ja, we hebben wel iets met ruimtevaart. Want op 21 december, dat is al over drie weken, vertrekt astronaut André Kuipers naar het ISS, het internationale ruimtestation. De reizen heen met een Soyuz-raket duurt twee dagen en ze verblijven in het ruimtestation zes maanden. Iemand die alles rond dat vertrek nauwgezet volgt is Philippe Schonejans. Hij werkt bij de Europese Ruimtevaartorganisatie, ESA, in Noordwijk. En werkte daar nou met Kuipers samen. Meneer Schonejans, goedenochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, onder meer aan die robotarm. Die noemden we net al even. En nou gaat die robot. Niet mee. Ja, de Europese robotarm, die, die, die is klaar. Maar de, de Russische module waarin dat ding wordt vastgeknoopt, die is een Ach. beetje vertraagd. Dus die gaat in 2013. Oh. Maar André gaat zich wel uitgebreid bezighouden met robotica. En uh, ja, dat dat mijn vakgebied is, is dat natuurlijk voor mij nog steeds erg interessant. Oh. Hij gaat uh, de Canadese robotarm bedienen aan boord. Ja, maar teleurstellend is het dat, dat uw robotarm niet meegaat? Ja, dat is een kwestie van geduld. En uh, daar zijn we in de ruimtevaart inmiddels wel aan gewend. Dus hij, hij komt er natuurlijk wel, maar het duurt even wat langer. Wat hij heeft hem wel getest, hè? Hij heeft hem wel getest, ja, in, in, in, in een onderwatertest... waar hij in een, in een ruimtewandeling, in een pak onder water in Rusland... aan het testen was met die robotarm. En dat, dat, was, ja, dat was erg spectaculair. Ja, waarom was, was dat, waarom was dat spectaculair? Nou, het, het, het is wel uh, heel mooi om te zien hoe ze in, de, in een groot zwembad kunnen nabootsen... hoe je gewichtloos in de ruimte kunt bewegen. En hij heeft zich daar bezighouden met het, uh, het in en uit elkaar halen van de onderdelen van die arm... voor het geval er iets, uh, iets mis zou gaan en er reserveonderdelen nodig zijn. En u zegt er zal veel rond robotica getest worden in de ruimte. Wat, wat gaat hij allemaal doen? Nou, hij gaat uh, zich bezighouden met het, uh, het dokken van twee nieuwe, uh, nieuwe ruimteschepen die naar het Space Station kunnen gaan. En de Amerikanen die willen graag dat we op commerciële basis naar. Uh, het ISS gevlogen kan worden. Omdat de shuttle natuurlijk gestopt is. En uh, die dingen kunnen niet zelf dokken. Maar die worden met een grotere robotarm aan die aangekoppeld. En dat is iets waar André zich mee bezig gaat houden. Ja. En wat doet hij op het ogenblik? Want Kuipers is nu een sterrenstad, een Russische ruimtevaartbasis. Om zich voor te bereiden. Wij hadden hem ook graag willen spreken. Maar dat kan niet. Want hij heeft een zwaar examen. Weet u wat hij aan het doen is? Wat voor een ja. examen dat is? Nou, gisteren en vandaag zijn de eindexamens van zijn training. En uh, dat gaat om twee dingen. Het gaat om de Soyuz-raket en om het Russische deel van het, uh, van het Space Station. Waar hij uh, alle systemen moet weten. en uh, Hij zit dus in een simulator en hij krijgt allerlei noodsituaties uh, voorgeschoteld. En die moet hij dan goed opzien te lossen. En uh, als hij dat allemaal tot een goed einde brengt... dan is hij gekwalificeerd voor zijn reis naar de ruimte. Dus oh. het is onmogelijk om hem vandaag te spreken. Uh, ja. ja. En als hij zakt? Dan krijgt hij een her-examen. Oh, okay. ja. dus, uh, maar dat is natuurlijk allemaal uh, uit en treur is dat geoefend. En hij heeft natuurlijk dat, zeker die Soyuz-ding heeft hij in 2004 ook al gedaan. Dus uh, ja, dat, dat is onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen gebeuren. En dan, uh, dan is er natuurlijk nog wel wat tijd om dat uh, op te lossen... wat er nog zou kunnen mankeren. Ik wou het zeggen, want dan, als hij geslaagd is na vandaag of na morgen... dan heeft hij nog drie weken de tijd. Wat, wat doet hij in die weken? Ja, hij blijft eerst nog een week in Sterrenstad bij Moskou. En uh, dat staat officieel op de kalender als rust... Die moet natuurlijk uitgerust en beginnen aan zo'n uh, zo zes maanden... waar je uh, meer dan tien uur per dag moet werken. Maar uh, in die rustperiode zal hij invullen met, uh, met het bewerken van zijn notities. Dat is iets wat hij graag wil. En wil wat uh, spelen met de diverse camera's... waarmee hij uh, opnames zal maken. Dus uh, de, in die zin de, de wat minder belangrijke dingen... maar die hij nog wel eventjes helemaal goed wil krijgen. En na dat weekje nou gaat hij naar Baikonur in Kazachstan... Voor, uh, waar de lanceerbasis is. Okay. Zeg, waarom is het echt zo belangrijk dat er getest wordt... Uh... Mm op het gebied van alles wat met robotica te maken heeft. Waarom zou je dat willen? Nou, het, wij zien het als een, een speerpunttechnologie... Ook voor uh, verdere initiatieven die, die Europa... En, en in samenwerking met ja. alle andere agents in de wereld uh, wil nemen... voor uh, ex verdere exploratie van de ruimte ah, okay, voor, want ik voor was de zeggen, Dat kun je dus ook testen op land, zeg maar uh, op aarde. Maar dat, dat heeft te maken met wat er verder nog gebeuren gaat in de ruimte. Ja, en uh, er uh, ja, zijn een hoop dingen die, die per se in gewichtloze toestand uh, moeten worden getest. Dus uh, daarvoor kun je dan toch uh, alleen maar op het Space Station terecht. Ja, Nog even heel kort, hij wordt ook getraind in het, zeg, van het lijf houden van andere levende soorten. Heb ik ergens nieuws gemist? Over iets in de ruimte of? Een levende of? soort, dat is oh. buitengewoon. Ja, <laughs> nou, hij doet een heleboel medische experimenten, maar ik weet niet of je. Oh, ik referent. dacht dat, dat hij op de grond ook nog wilde dieren van zich af moest, uh, moest houden. Of? Oh ja, ja nee, oké. Okay. Hij, um, hij heeft natuurlijk een survival training gehad. Ja. en uh, mocht er iets misgaan met die uh, lancering uh, dan, uh, dan kan er nog de capsule met een parachute naar beneden komen Dat komt dan uh, waarschijnlijk ergens in Siberië terecht ah. want het is die kant op dat de raket wordt gelanceerd en daarvoor krijgen ze inderdaad een, een, een zware survival training dus ze leren bijvoorbeeld een tent te maken van de, van de parachutes en uh, ja, dan moeten ze ook leren uh, daar te leven in, uh, op, het, op het land ja. totdat ze gevonden worden en weg te blijven van beren onder andere ja. Ja, goed, meneer Schooni Jans, hartelijk dank geen dank. En ja. uh, nou, veel plezier bij het volgen van uh, André Kuipers de komende week. We houden het uitzettend in de gaten. Dank u wel. Autostoelen. Dit is hoe Volvo ze ziet. Rugpijn of een stram gevoel naar lange autorit. Dan heeft u vast niet in een Volvo gezeten. Want Volvo maakt uiterst comfortabele stoelen. Welk postuur u ook heeft, de ergonomen bij Volvo hebben gezorgd dat iedereen prettig zit.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 Robeco Smart Pension is een efficiënte pensioenregeling. Zonder administratieve romslomp, zonder onnodige kosten, maar met stabiele premies. Anders kijken, anders doen. Robeco, The Investment Engineers. Een safijketel? Daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou die Avanta van Romea. Zijn er al 1 miljoen van verkocht, dat is gewoon 20 keer platina. Ja, het is een safijketel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Een betere garantie is er niet. Kijk op Romea.nl.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 Woningbezitter vaak duurder uit en Eurolanden vragen IMF om steun. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De meeste woningbezitters krijgen volgend jaar te maken met een verhoging van de onroerende zaakbelasting. Terwijl hun huis minder waard wordt. De vereniging Eigen Huis komt tot die conclusie op basis van eigen onderzoek in 114 gemeenten. Het valt vereniging Eigen Huis op dat de waarde van alle woningen in Nederland is gedaald. En in 9 van de 10 gemeenten gaat de OZB toch iets omhoog. Een gemeente stelt zelf het belastingtarief vast... en als je waarde van je woning is gedaald... betekent dat dat je in euro's vaak toch net iets meer betaalt... dan het afgelopen jaar. De waarde van woningen daalt landelijk gezien gemiddeld met 3,4 procent... en de OZB gaat met gemiddeld 3,9 procent omhoog. Politie en recherche doen op dit moment een grote inval... in het clubhuis van motorclubs Satudara in Tilburg. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een inval wordt gedaan... maar wil in het belang van het onderzoek niet zeggen... waar de politie naar op zoek is. De ministers van financiën van de eurolanden vragen het Internationaal Monetair Fonds om financiële steun. Dat hebben de ministers afgesproken tijdens overleg in Brussel. Voorzitter van de eurolanden Jonker. We also agreed to rapidly explore an increase of the resources of the IMF through bilateral loans volgens de mandate van de G20 kan uh, summit met extra geld van het IMF kan het Europese noodfonds worden vergroot, zodat eurolanden met schulden beter kunnen worden geholpen. In Groot-Brittannië wordt de grootste staking in 30 jaar gehouden. Zo'n 2 miljoen Britse ambtenaren leggen het werk neer uit protest tegen de pensioenhervormingen. Deze oud-verpleegster vertelt dat ze de actie steunt, omdat ze nauwelijks van haar pensioen kan leven. The pension I get. Is just under 300 pound a month. Now, and I was, I was a better paid nurse. So, you can imagine what other people will get. But I'm here to support my, my members because of what it's doing to them, and I can see what it's gaat do for the future. Onder meer personeel van scholen, ziekenhuizen en douanebeambten staken vandaag op Britse vliegvelden. En in havens wordt rekening gehouden met een chaos.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 During my presidency to visit uh the Netherlands. Because uh all reports are that it is it is beautiful. And uh and the people are wonderful and I look forward to enjoying some Dutch hospitality sometime Obama zei het. hij heeft gehoord dat Nederland een mooi land is met aardige mensen. Bij Monster wordt vandaag een grote zoekactie gehouden naar stoffelijke resten van Jair Soares, jongetje van zeven. Dat verdween in de zomer van 1995. Hij is spoorloos. Inmiddels heeft de politie de zaak heropend naar aanleiding van informatie die door de telegraaf is aangeleverd. De politie vertelt waarom rond dat strand wordt gezocht. Omdat hij daar is zoekgeraakt en uh, ja, mogelijk dat hij daar nog zou liggen. Dat is een van de scenario's. Vandaar dat vandaag het korps mariniers en. Uh, dus je niet roepen van de luchtmobiele brigade, gaan zoeken in het duinengebied, in Monsen, daar waar het Jair is verdwenen. De kredietwaardigheid van de Rabobank is door beoordelaar Standard Poor's verlaagd van een triple E naar een AA-status. De kredietbeoordelaar bekijkt de status van de 37 grootste internationale banken opnieuw op basis van een nieuwe rekenmethode. En de Rabobank maakt zich nog geen zorgen, zegt financieel topman Bert Brugink. Ja, in feite kun je nu stellen dat de double E de, de, de vroegere triple E was. Hè? Want met de double E waar wij nu uh, uitgekomen zijn. De bank is nog steeds uh, dezelfde kredietwaardige bank. Dat zegt de S&P ook. Uh, alleen, uh, de triple E-categorie is een, alleen nog maar beschikbaar voor een beperkt aantal landen. En dat is in feite de conclusie. Ook grote Amerikaanse banken als Goldman Sachs en de Bank of America kregen een lagere status. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Ik noem even wat langere files. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Nieberbrug, 8 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Westervoort en Arnhem-Noord, 4. En verder is het wat drukker op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. En bij Maren is de rechterreis ook dicht door een kapotte auto... A27, Almere-Gorkum, tussen Eemnes en Utrecht-Noord, 15 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, tussen Amersfoort-Vathorst en Maren, 9 kilometer. Welkom op de cursus CRM voor ambitieuze bedrijven. Vandaag leren jullie alles over Microsoft CRM Online. Start Outlook op. Iedereen zijn mailprogramma geopend? Is iedereen bekend met e-mailen? Dan zijn we aan het eind van de cursus gekomen. Bedankt voor jullie aandacht.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 Rembrandt van Rijn. De grote liefde van Rembrandt van Rijn. Tot de Tweede Wereldoorlog. Slag bij Nieuwpoort. Vanavond om vijf voor half negen. Bij de AVRO. Op Nederland 2. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan. Ik heb eigenlijk wel flinke trek. Dus als we zo gaan denken. Oh ja, ik ook.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De kwaliteit van het onderwijs moet goed zijn, nu en in de toekomst. Dat is de minister van minister van Bijsterveld van Onderwijs. En daar heb je leraren, leerlingen en ouders voor nodig. komende dagen wordt de begroting van onderwijs in de Tweede Kamer besproken. tot negen uur is minister Marja van Bijsterveld onze gast. Mevrouw van Bijsterveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de kwaliteit van het onderwijs, daar gaat het over in dat debat natuurlijk. En dan begint u vandaag over de ouders. Waarom? you <laughs>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 van kinderen. Nou informeer ook met jou en jouw kind van uh, hoe ga je daarmee om? Gebeurt dat bij jou in de klas en wat doe jij dan? En dat soort zaken, waarden en normen overdragen, uh, ja is ongelooflijk belangrijk om uiteindelijk ook gewoon goed onderwijs te hebben in Nederland. En de ouder ja, is daar de voorbeeldfunctie. Natuurlijk maakt zich ook zorgen hè, over het gezag van leraren. Dit alles natuurlijk na wat er gebeurd is in Nieuwegein waar een adjunct directeur is aangehouden, vastgehouden naar aanleiding van klachten van, uh, van een ouder. We hebben een luisteraar die, die, die heeft daar een vraag over, Christijn van Gelder. Mevrouw van u doet in een oproep tot mentaliteitsverandering eh, onder andere de ouders, waarvoor dank. Zeg dus ik als aankomend docent op het middelbaar onderwijs. Dus nou, dat wordt positief ontvangen. Mijn vraag is echter: heeft de minister dan concrete plannen dan wel voorstellen om die mentaliteitsverandering te stimuleren? Uh, nou, Dit kabinet is niet een kabinet van geld en regels. Uh, ik vind dat waar het gaat om ouders uh, en om de relatie tussen ouders en school gaat het ook vooral om een kwestie van mentaliteit. Dus wat ik ga doen in het komend jaar is uh, het land intrekken. Uh, daar neem ik echt 2012 voor. Op allerlei plekken in het land wil ik uh, het debat aangaan met ouders en scholen, maar ook met betrokken organisaties eromheen, uh, zoals uh, de Centra voor Jeugd en Gezin, om te praten over die rol van ouders, uh, met name natuurlijk voor mij als minister van Onderwijs naar het onderwijs toe. Dat is Mm -hmm. uh, ik subsidieer ook veel organisaties. En met die organisaties ben ik op dit moment in gesprek... om hun energie en tijd in te zetten voor dit onderwerp. Uh, de ouderorganisaties gaan mij ondersteunen in het stimuleren van scholen... Uh, om uh, afspraken te maken met ouders. Goede afspraken aan het begin van de schooltijd. En niet halverwege als het ergens fout gegaan is. Uh, ik ga met scholen, uh, heb ik ook het gesprek. Op dit moment ben ik volop bezig om bijvoorbeeld met het voortgezet onderwijs... afspraken te maken. En met hen maak ik ook afspraken dat zij zichtbaar maken... Aan ouders, want het gaat natuurlijk ook om dat je wederzijds elkaar betrekt, zichtbaar maakt aan ouders, wat de, re de resultaten zijn van de school, ja. en welke waarden en normen de school heeft. Dus uh, ja, ik ga eigenlijk echt dat debat uh, stimuleren en ik geloof er uiteindelijk in dat ouders en scholen dat zelf met elkaar moeten doen, maar het bewust worden van mensen let op, die ouder heeft een hele belangrijke rol en die kan een een hele grote toegevoegde waarde hebben voor de school en voor het kind. Uh, dat is wel uh, ja, het belangrijkste. Dat, dat snap ik. U gaat de boer op en u hoopt ouders te bereiken. Maar dan vraag ik me af, hoe gaat, hoe gaat u dat doen uiteindelijk? Want ik denk dan meteen aan uh, bijvoorbeeld het proteïneprobleemgezin in de Schilderswijk in Den Haag. Uh, we hebben zorgen, weinig geld, misschien ook wel gezondheidsproblemen. Ja. misschien wel wat anders aan hun hoofd. U zegt uh, in uw plan van aanpak... ik ga onder andere via sociale media proberen ze te bereiken. Ik kan u vertellen, Goed. dat gaat u niet lukken via sociale media. Nee, ik kom natuurlijk als minister van Onderwijs op heel veel scholen. Hier bijvoorbeeld, ik zit in Den Haag, u in Hilversum. Maar in heel, hier in Den Haag heb je de Kristal. Dat is een uh, hele mooie school uh, waar ook heel veel ouders zitten. Uh, vanuit een allochtonen achtergrond. Maar ook vanuit een uh, economisch, uh, sociaal gezien kwetsbare achtergrond. Maar die school heeft er toch heel bewust voor gekozen om juist ouders... Uh, als een belangrijk deel van hun beleid te zien. En ouders zijn daar intensiever betrokken uh, dan ik zie bij andere scholen... en dragen echt bij aan uh, het onderwijs van het kind. En je moet rekenen, natuurlijk is voor heel veel ouders het niet allemaal mogelijk om het te doen, zoals misschien weer in andere groepen het mogelijk is. Maar betrokken zijn, vragen aan een kind, heb je je huiswerk gemaakt? Wat heb je geleerd vandaag op school? Vertel er eens wat over. Daar val zeker, vallen zeker ook uh, stappen te zetten. Ja. En inderdaad, in die wijken gaat het er ook om dat je met ouders afspraken maakt, dat een kind een ontbijt gekregen heeft, dat het op tijd naar bed gaat. Uh, dat zijn wel hele belangrijke dingen, structuurdingen, voor, uh, die voor de school heel wezenlijk zijn. Ja, maar mevrouw van Bijsterveld, wij horen hier nou niet schokkende nieuwe inzichten. Dit zijn dingen die misschien. Uh, misschien wel als normaal en gewoon zou kunnen betitelen. En dan zou het dus gaan om een mentaliteitsverandering. Hoe bereikt u die in u eens? Nou, normaal en gewoon, kom er maar eens om in die Schilderswijk... waar u het net over had. Kom er maar eens om in Feyenoord, in Rotterdam. Ja. Kom er maar eens om in Amsterdam-West. Maar gaat u die mensen dan ook bereiken? Uh, ik ga daar in ieder geval ook met de scholen praten. ik hoop inderdaad daar ook met ouders uh, te praten... om te vertellen hoe belangrijk het is om daadwerkelijk betrokken te zijn bij de school. Wat, Kijk wat... wat heeft u voor instrumenten, mevrouw Van Bijsterveld, om dit af te dwingen? Want ik kan me ook voorstellen dat ouders denken... Ja, dan maak ik zelf wel uit, mevrouw Van Bijsterveld, de minister. Daar gaat u helemaal niet over. Nou, ik denk toch uh, dat het uh, uiteindelijk uh, ook veel ouders uh, zich realiseren... welke waarden ze hebben voor een kind. Maar we moeten wel met elkaar vaststellen. En dat is natuurlijk wat je ook hoort op de scholen. En ook bij de incidenten die in de afgelopen tijd uh, plaatsgevonden hebben. Is dat we zien uh, dat ouders, uh, die hebben het heel druk. Uh, de school is, laat maar zeggen, voor het onderwijs. Een kind uh, wordt afgeleverd bij de school. En de school heeft dan vervolgens de taak om het over te nemen. Maar wat ik zeg als minister minister van Onderwijs. Is, let op, je hebt ook een verantwoordelijkheid voor die school en voor dat onderwijs. En ik ben ervan overtuigd dat we meer dan nu vanuit scholen weer het appel mogen doen op ouders. Ja. En ik denk dat te veel de ouders, gewenst en ongewenst, in de consumentenrol terecht zijn gekomen. En als scholen vanaf het begin, wanneer een kind zich aanmeldt, zegt uw kind is heel erg welkom. Maar let op, wij verwachten ook wat u, van u. En wij willen daar... Uh, graag hele goede afspraken over maken, uh. dan ben ik ervan overtuigd... sterker, ik zie het ook bij scholen, waar ze dat doen, dat dat gewoon beter gaat. Maar doe dat appel, uh. wees niet te bescheiden als school, geef aan... u bent van heel groot belang uh. en wij willen daar graag met u uh, samen mee aan de slag. Ja, maar meneer Buitelaar heeft er nog een vraag over, heeft hij ook ingediend. Uh, het zit hem niet in die afspraken, uh, zegt hij. Uh, maar gaat het niet vooral over het delen van kennis en inzichten oh. en vooral uh, van vertrouwen? Hoe, hoe bereik je dat de school het vertrouwen krijgt van die ouders? Uh, nou, ik denk dat hij zeer gelijk heeft wanneer hij zegt... het gaat om het delen van informatie. Het vraagt echt wel van twee kanten iets. Want ook voor de school, ook dat hoor ik weer van ouders. Gisteren had uh, Lodewijk Ascher in Amsterdam een heel mooi debat uh, met ouders. Ook ouders hebben soms het gevoel dat ze aan de kant staan. En dat ze te weinig betrokken zijn bij. Dus het vraagt echt van twee kanten. Hmm. Dat je een open houding hebt en elkaar informeert. Maar en het gaat ook om vertrouwen. Maar ik vind ook wel het aanspreken op waarden en normen, op uh, respect uh, voor, de, voor de leerkracht, voor de school. En als je nu aan de samenleving vraagt, ondanks de economische crisis... wat vinden wij belangrijk, dan staat waarden en normen nog steeds met stip op één. En dat is heel veelzeggend. Mensen maken zich er zorgen over. Die zeggen, met mij gaat het goed, maar met de samenleving moeten we echt de slag maken. En dat begint op de scholen. Dat begint ook tussen die ouders en de scholen. Laten we eens even naar school gaan. Daar is Joris van der Kerk of onze verslaggever vanochtend. Uh, Joris, hoe luisteren ze bij jou op school daar naar dit verhaal? Aandachtig luisteren ze, heel erg uh, aandachtig. Maar af en toe wel met de wenkbrauwen die, die omhoog gaan. Waar gaat bij u de wenkbrauwen omhoog? U bent directeur... Uh, ik vind dat de minister uh, nu uh, de tijd neemt om uh, uh, te gaan spreken met scholen... en dan oude betrokkenheid wil genereren. Daar staan wij volledig achter. Maar wij doen het al een aantal jaren en met veel succes. Uh, wij laten ouders de eerste dag na de zomervakantie allemaal op school komen. Op een vestiging van 380 kinderen. En dan komen ze ook allemaal. En dan maak je een goede start. Al dat soort zaken zijn van het grootste belang. Die ouders moeten wij in de school hebben. Ik zeg dus altijd met een knipoog naar de ouders als ik je roep. Moet je komen. En dan komt u ook als, als, als ouder, ja, u wel. Maar u merkt, eh, mevrouw Sousa de Kroes, dat heel veel ouders helemaal niet komen. Ja, dat klopt. En zegt u dan van, kom nou wel, maar ze komen toch niet. En dan? Ja, dat, dat is dan iets waar we eigenlijk met z'n allen iets aan moeten doen. En zo uh, bespreken we dat ook in de ouderaad. En zo voorzien je dingen om de ouders hier te krijgen, zoals activiteiten die uh, zo, zowel voor moeders als voor vaders uh, leuk mee kunnen doen. Ja. <grijgt> um, uh, als u de minister zo hoort spreken, ontour uh, gaat ze, wil u er dan wel ontmoeten? En uh, denkt u dan dat die participatie doordat de minister op bezoek komt uh, beter en groter wordt? Ja, dat betwijfel ik. Ik hoop het wel, want het ja, heeft wel uh, invloed op de kinderen... en ook uh, met de opvoeding, ook met de school. Dus ja, dat, we hopen met z'n allen van wel. Hoop, die hoop hebt u ook, meneer De Vries. Uh, u, u bent adviseur, uh, houdt zich met, uh, met, uh, met, uh, ook met oude participatie bezig. Die hoop hebt u wel dat het beter wordt? Ja, ik geloof zeker dat het beter wordt. Um... Het gaat veranderen zodra iedereen door heeft van wij worden er met z'n allen beter van. En doordat de minister dit nu doet, denkt u dat dat ook gebeurt? In ieder geval agendeert ze daarmee in Nederland... Dat, dat er iets moet gebeuren en hoe belangrijk het is. En kijk, wat, het, wat, wat ook een heel mooi verhaal is... als je kijkt naar, naar oude betrokkenheid... is dat ouders inderdaad verantwoordelijk voor elkaar worden. En ik denk dat daar een heel belangrijk, belangrijk, verhaal, belangrijk verhaal zit. Gisteravond was ik ook bij het debat van Lodewijk Asscher. Daar zegt de vader ook van... wij zorgen ervoor dat andere ouders hier wel komen... en dat ze betrokken raken. Want je kunt de school dat niet alleen zelf doen. We gaan hier weer een boxje aanzetten. Gaan we naar de minister luisteren. Nou, op zich redelijk positief daar op die school, mevrouw Van Bijsterveld. Maar we ja. krijgen veel reacties binnen van onder andere ook van leraren en schooldirecteuren. En een landing gaat bijvoorbeeld zojuist via de mail. Een goede basis, daar gaan wij ook voor. Wel een hele uitdaging als je begroting tekort heeft voor personeel, tekort heeft voor materieel. En daar zit geen ja. pennen, potloden en de kachel moet ook betaald worden. En dat kan al niet. De klassen worden groter. Ik ben trots op mijn team die onder zulke moeilijke omstandigheden kwaliteit blijven leveren. Dus ja, dan kunt u het hebben over participatie. Van ouders. En die leraren die, uh, die vechten voor hun leven, zo zou je het kunnen zeggen. Nou, laten we beginnen om vast te stellen dat we gewoon in Nederland trots mogen zijn op ons onderwijs. Want er wordt uh, in Nederland echt heel uh, goed onderwijs gegeven. Uh, en dat is iets waar we uh, uh, ja, gewoon als ouders en als uh, minister en als samenleving echt trots op ja, mogen zijn. Ja, Dat is fijn dat u dat zegt, maar mevrouw ga ja, geeft aan dat ze dit moeilijk vol kan houden. Ja, moment. maar daarom is denk ik ook ouders zijn ouders ook zo belangrijk. Want ouders, betrokken ouders, dat blijkt ook uit het wetenschappelijk onderzoek, leveren echt ook een bijdrage aan de leerprestaties van kinderen. En dat is niet natuurlijk, wat we met elkaar willen bereiken op die school, de juf en de meesters van de school waar u het over heeft. Maar er moeten de basisvoorwaarden op die school toch ook in orde zijn? De basisvoorwaarden moeten ook uh, op orde zijn. En uh, ik zie gewoon heel veel scholen in Nederland, heel veel scholen die dat gewoon echt prima op orde hebben. We weten, we moeten op allerlei vlakken in Nederland, dat geldt niet alleen voor onderwijs, maar ook voor andere thema's, misschien nog wel voor onderwijs het minst, want onderwijs wordt in de bezuinigingen ontzien. Uh, maar op allerlei vlakken moeten we inderdaad met hetzelfde geld of met minder meer doen in de toekomst. Dat dat is een werkelijkheid. Maar dan is het juist belangrijk om iedereen te benutten die betrokken is. En een voorbeeld om aan te geven waarom die ouder belangrijk is... Wat we zien in Nederland, we hebben lange zomervakanties. En ik maak me daar als minister soms zorgen over, want kinderen zakken echt weg. Als je voor die zomervakantie met ouders, waar kinderen met name zwak zijn... Uh, in bepaalde vakken, aangeeft... dit en dit zou u kunnen doen in de zomervakantie. Uh, kijk of u daar tijd voor vrij maakt, of maak daar tijd voor vrij. En uh, zorg dat u met dat kind uh, door die zomervakantie heen helpt... Dan dan zien we dus in dit soort situaties dat aan het eind van de zomervakantie dat kind niet teruggezakt is. Zonder, wat zonder die hulp van die ouders was gebeurd... maar op hetzelfde niveau en soms ook verder gekomen zijn. En ja. dat is zomaar een van de voorbeelden die ik hoor op scholen... als het Melanchthon, waar u net uh, was uh, in Rotterdam... waar men actief met die ouders bezig is en dus echt een meerwaarde heeft... waar men zelf als leerkracht wat aan heeft. Want anders moet men na de zomer die achterstand wel mooi inhalen. Ja. Maar mevrouw Van Wijsselveld, dan uh, moet er waardering... dat zegt u zelf ook, respect en waardering komen voor de leraren... dat moet u dan zelf ook eens tonen, zegt Pieter Boersema... De salaris van leraren staan, zegt hij, voor het derde jaar op nul. Is dat geen bezuiniging? Het is waar, de hele collectieve sector staat twee jaar op nul. Uh, maar het is denk ik wel goed voor het onderwijs dat u weet... dat wij daar leerkracht van Nederland hebben. Dat is een aanpak die vorig, in de vorige kabinetsperiode gestart is. Waar uh, in de loop der tijd oplopend 1,2 miljard euro per jaar... meer naar leraren gaat, naar de salarissen van leraren... naar het carrièreverloop van leraren, dat dat sneller gaat. Dat je niet heel erg lang blijft hangen in lage schalen. Ook naar de professionalisering van leraren. En daar heeft dit kabinet doet daar nog extra geld bovenop. En dat loopt allemaal gewoon door. Ondanks de bezuinigingen heeft dit kabinet ervoor gekozen... het, uh, het onderwijs in die zin te ontzien... en die belangrijke ontwikkeling van uh, meer carrièreverloop... hogere salarissen door te laten gaan. Maar het klopt, de hele collectieve sector... Uh, die moet inderdaad even een pas op de plaats maken. Uh, dat is nodig. En dan maar hopen dat het niet te veel invloed heeft op het beeld dat ontstaat van leraren. Dat het niet een interessant beroep zou zijn. Maar nou, dat ja, kan kijk, gebeuren. Wat maakt een beroep interessant? Nou, uh, onder andere ik... het salaris, kan ik u vertellen. Ja, <laughs> ja. maar toch is het, denk, gaat het om meer bij het onderwijs. Want ik zie, ik ontmoet ontzettend veel leraren met heel veel passie voor het vak. Die het beste uit kinderen willen halen. En die ja. daar dus alle hmm. support ja. nodig hebben om maar te maar doen. Maar ook gewoon goed voor betaald ja, worden. Laat en je wil je ook, je ook een goed carrièreverloop hebben. En uh, op dit moment geven wij zo'n 600 à 700 miljoen meer dan in de vorige kabinetsperiode aan dit soort zaken uit. En dat gaat de komende jaren per jaar gewoon groeien. Uh, dus in dat opzicht, dat blijft overeind. En dat is een bewuste keuze geweest van het kabinet. Omdat wij die leraren ongelooflijk belangrijk vinden. Ja, dan moeten we nog even naar het mbo, middelbaar beroepsonderwijs. Um, belangrijk zijn uh, die beroepen ook in de toekomst. He, mensen die nog iets kunnen maken en iets kunnen uitdenken en iets kunnen uitvoeren. Gaat niet goed met het mbo. Wat, wat bent u daaraan doen? Nou, ik heb allereerst als minister heel bewust gekozen om het mbo in mijn portefeuille te nemen. Omdat het mbo is echt... Heel uh, belangrijk onderwijs. Het is eigenlijk ja. de kurk van onze economie. En het is waar, er zijn tekorten tekorten in de zorg, tekorten in de techniek. Bijvoorbeeld alleen in de techniek. De vervangingsvraag, dus de vacatures die ontstaan in de komende jaren... zijn al zo'n 150.000 technici voor nodig. En hebben het nog niet over een economische groei... waarvan ik hoop dat we die in de komende jaren ook weer mogen zien. Nou, wij zijn daar volop mee bezig, eh, met het onderwijsveld samen... en met het bedrijfsleven. Want laat één ding helder zijn. Het technisch bedrijfsleven is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk... voor het verkrijgen van goede vakkrachten. Eh, desondanks eh, ben ik wel samen met mijn collega van ELNI... Eh, verhagen. En uh, Henk Kamp van Sociale Zaken zijn we bezig met het bedrijfsleven om te kijken naar een, plas, een masterplan techniek. En waar gaat dat dan over? Eigenlijk over drie grote lijnen. Het bevorderen van de arbeidsproductiviteit door innovatie, want we weten als we zaken slimmer aanpakken kunnen we met minder mensen hetzelfde werk doen. Twee is het bevorderen van de zij in stroom en langer doorwerken in de tekortsectoren. Ook dat is heel erg belangrijk. En dan gaat het natuurlijk ook over de arbeidsvoorwaarden. Daar heeft uh, de minister Kamp in zijn vitaliteitsbrief het nodige over geschreven. Mm -hmm. En de derde lijn is bevorderen van deelname aan techniekonderwijs VMBO en MBO. Want daar zitten met name uh, de tekorten. En, ja, daar, ben en ik... daar zit nog een ander probleem. Want als we nog een uh, stap teruggaan, dan ja. blijkt dat twee op de drie MBO-docenten vindt dat leerlingen onvoldoende voorbereid van het VMBO komen. Dus ook daar gaat ja. het niet goed. Die aansluiting ja. is niet goed. Daar opent Metro ja. vandaag mee. Klopt, en daar ben ik volop mee bezig. Want uh, waar zit het hem niet goed? Het zit hem met name in taal en rekenen uh, waar uh, het kwetsbaar is. En ik ben natuurlijk bezig op dit moment. Dat geeft ook wel wat tumult hier en daar in de samenleving... maar ik ben wel bezig met exameneisen te verhogen. Want op het moment dat we zeggen... ach, elk kind moet een VMBO-diploma kunnen halen, hoe dan ook... dan weten we dat het MBO met zijn handen in het haar zit... op het moment dat zo'n kind binnenkomt. Dus wat moet er gebeuren? Die diploma's van het VMBO moeten ergens voor staan. En daar ben ik volop mee bezig. Dit jaar gaan de exameneisen omhoog over de hele linie... in het voortgezet onderwijs. En dat betekent eh, dat als straks een kind het diploma haalt ook daadwerkelijk toch uh, uh, de, de basis heeft, de bagage heeft... die nodig is om in het mbo verder aan de slag te kunnen... zodat ze niet eerst de achterstanden daar moeten inhalen. Tot slot nog even, uh, want we hebben nog maar één minuut... een Ze bij, valt. naar passend onderwijs. Uh, ja, u heeft een mooi verhaal <laughs> over niet bezuinigen... maar dat doet u wel op dat passend onderwijs. Er komen vragen over. Kevin van Leeuwen... Die zegt dat u mensen met een beperking minder kans geeft. En u verhoogt ook nog eens de druk van de leraren. Henk heeft ook zo'n soort vraag. Een grotere klassen, afschaffen van het rugzakje. En dan de Raad van State. Die zegt van uw bezuiniging tast de kwaliteit aan. Zet u hem toch door? Die 300 miljoen eraf? Uh, nou, Ik denk dat het belangrijkste is uh, kijken naar alle adviezen die ik heb gekregen. Raad van State, Onderwijsraad, ECPO. Dat is een club die daar specifiek mee bezig is. Dat De beweging uh, die ik nu maak. Dat is namelijk passend onderwijs toch eigenlijk weghalen uit de medicalisering. Maar veel ja. meer weer naar de school brengen. Niet spreken over zorg, maar over ondersteuning van kinderen voor onderwijs. Want daar hebben we het over op school. De scholen zelf direct invloed geven ja. in hoe ze dat vorm en inhoud willen geven. Die beweging wordt gesteund. U en denkt dat dat kan ook met zoveel miljoen minder? Uh, in 2003 voerden wij een nieuw systeem in en toen dachten wij dat het uh, neutraal zou zijn. Uh, financieel neutraal. Het is uiteindelijk een half miljard per jaar gegroeid. Ik haal niet alles terug. Ik haal er een deel van terug. Dat is natuurlijk pijnlijk, maar ik ben ervan overtuigd dat het wel moet kunnen. Mevrouw Van Bijsterveld, de tijd gaat snel. Zeker. Als we zoveel <laughs> te vragen hebben. Hartelijk dank voor uw komst en het beantwoorden van onze vragen en die van de luisteraars. Goedemorgen.